5 UR Freddy van met het NOS-journaal. Minister Wiebes heeft gezegd dat de Groningse gaswinning veel te lang is doorgegaan. We hadden al tien jaar geleden moeten ingrijpen, zei Wiebes tijdens de première van een toneelstuk over de gaswinning. Ook houdt hij de rekening mee dat de staat nog veel meer dan 90 miljoen euro zou moeten betalen aan Shell en Exxon als compensatie voor het stopzetten van de gasproductie. De minister had het ook over de schadeafwikkeling voor de Groningers. Hij zei daarover dat het achteraf bezien een slechte zaak was, dat de gedupeerde hun schade zelf met de NAM moesten regelen. Wiebes noemde de eerste maanden van zijn ministerschap een flinke worsteling... President Trump heeft bevestigd dat Amerikaanse troepen in de strijd tegen terrorisme Hamza Bin Laden hebben gedood. Een zoon van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden, die in 2011 werd omgebracht. Nieuws over de dood van Hamza Bin Laden lekte de afgelopen zomer al uit, maar werd toen niet officieel bevestigd. Trump zegt dat Bin Laden omkwam bij een operatie in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Meer details geeft hij niet. Hij zegt wel dat Al-Qaeda met de dood van Hamza een belangrijke leider heeft verloren, en dat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 Intussen is de Belgische beurswaakhond een onderzoek gestart naar handel met voorkennis door Leroy. Een maand voor de aankondiging van haar vertrek bij Proximus verkocht ze bijna 11.000 aandelen van het bedrijf. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het overwegend helder. De temperatuur ligt tussen de 10 en de 6 graden. Morgen eerst zonnig, maar in de middag neemt de bewolking toe. En het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB Een file op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Knoopitemnes 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging Tot zover de verkeersinformatie U heeft een bril nodig Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. optiek Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort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 So fun. zou zeggen allemaal een hele goede middag. Een van taal, een hart van taal, ik... Hier is er weer twee uurtjes. Entertainment voor u. Met ondergetekende gaat hij hier bij CFM Zandvoort. Entertainment for tot plots van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg hierna. Zij zeggen blijf lekker luisteren. En wil je een verzoekje aanvragen? www.zfmartisten.nl dit is ZFM. We gaan lekker gauw oud rijden van de Beaties en safe by the bell. Lekke plaat. Safe by the bell en de Bee -Gees. Uh, Lekker uit de uh, gouden oude doos. En uh, we gaan verder met uh, een lekkere... Uh, ...ja, disco-hit eigenlijk. ZFM, entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur. Dat is op 106.9. 104.5 en uh, Zico Kanaal 40. Je kan ook meekijken natuurlijk naar... ...www.zfm.zfm.live.nl dan, uh, dan komt hij hier in de studio terecht... een heerlijke muziek toch, hè. Dat allemaal vanaf de Torweg hierna. Op die 106.9. 104.5. Op de kabel. Digitaal. Zigo Kanaal 40. En wil je meekijken in de studio? www.zfm-live.nl En dit was weer zo lekker uit, uit de oude doos. Entertainment for you, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Lester Heij. Ik zou zeggen, goedemiddag. Ja, en, en zoals uh, beloofd heb ik altijd weer, uh, iedere week natuurlijk, iedereen, of uh, iedereen, iemand aan de telefoon. En dat is uh, dit keer uh, Monique Hegen. En Monique, uh, goedemiddag. Ja, een hele goedemiddag. Ja, zeg nou maar Adieu. Nou, nog even wachten. Eerst, eerst ja. moet je even wat uitleggen. Ja ja. Ja, ja. <laughs> hey, ja, ja. je zingt al een tijdje. Eh, heb ik eh, gezien? Ja, dat klopt. Ik eh, ben, ga nu mijn elfde jaar in. <laughs> Oké. Okay. echt uh, solo uh, op het podium uh, sta. Ja, want ik heb inderdaad uh, wat, uh, wat dingetjes verwijzen komen. Ook uh, op, op, op YouTube natuurlijk. Mm -hmm. uh, en daar heb je ook wat uh, diverse uh, ja, duo's uh, uh, zang uh, gevormd, zeg maar. Ja, dat klopt. Dat waren allemaal spontane uh, duetten die ik uh, heb opgenomen. Ja, ja, ja. Dat, dat verraste me eigenlijk. Want uh, ja, ik denk, hé, hey. hey, je, uh, je hebt meer gedaan dan alleen uh, ja, zomaar even een zingertje gemaakt in dit... De... Ja, nou ja, sterker nog, ik zit nu op 26 producties die ik heb uitgebracht. Ja. Uh, en, ja, goed, en ook een aantal duetten. En ik vind het gewoon altijd hartstikke leuk om uh, samen met iemand ook te zingen. En ja. als de stemmen mooi bij elkaar kleuren, ja, ja. dan is het helemaal mooi. Ja en, ja, en zo is dat een beetje gekomen dat we hebben gezegd... van nou, we kunnen wel eens een, uh, een, een singeltje opnemen samen. Ja, okay. dus die zitten er ook tussen. Ja, oh, ja, ja. nog wat eigenlijk, hè? Ja. Ja, nou, ja, verrassend zeg ik. Ja. Ja, jouw naam was, was mij nog niet, niet echt bekend. Oké, okay, nou ja. <laughs> ja, nou, ja dat, soms heb je dat wel eens. Ja, zeker. Telefoon. Ja, ik heb ook nog zoveel aanzisten. Dus, ja, ja nee, inderdaad. Het is, een, ja. Ja, het is natuurlijk een, een heel web. En ja, ja. Nou, ja jij, jij bent daar in ieder geval tussenuit gesprongen. En ja, met de, met de single zeg ja, nou maar daar, uh, Hoe lang is die al uit? Ja, volgens mij gaan we nu de derde week in. De derde week, oh, dus, dus vrij, uh, vrij vers nog. Ja, klopt. Oké, okay, en uh, uh, zit er eigenlijk al wat nieuws aan te komen? Weer wat nieuws? Nou, ja goed, ik, ben, ik blijf altijd uh, aan... Ik, ik ben altijd aan het denken van, wat zal ik uh, gaan doen? Ja, ja, want, uh, nou, de vraag, uh, ja ik, ik vraag me eigenlijk dat, dat altijd af he? want uh, uh, ja, he, hij is een paar weken uit, maar... Uh, ja, zijn, zijn, er, uh, zijn er andere dingen aan de gang uh, met nog een single uh, met oog op een album of uh, een, een, een cd-presentatie, noem maar op. Ja, nou ja, CD-presentatie heb ik één keer gehouden en dat was een uh, groot succes. En ja. ik zeg niet dat ik het nooit weer doe, maar het is een hele organisatie. En ik uh, zingen is mijn hobby. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik werk ook nog. Ik heb een pikkige baan ook naast mijn zingen nog. En uh, ja, goed, ik moet daar gewoon heel veel tijd voor uh, vrijmaken dan. Ja. En ja, goed, die tijd die ontbreekt me een beetje. Dus ik, ik. Okay. Ja, een, een CD-presentatie zit er niet echt uh, aan te komen nog binnenkort. Een album, ja goed, dat, daar krijg ik heel veel vragen over. Maar ik. Ja. Uh, dat gaat ooit vast nog wel eens gebeuren, maar ik ben een beetje van de hak op de zak met mijn genres ook, als wat ik uitbreng. Ja, ja nou dat, dat is... Dat is... Ik slag andere keer country en dan weer poppy ja. en... Uh, ja, dus ik ben echt uh, heel verrassend, uh, kom ik elke keer weer om de hoek kijken. Ja, en, om dat, en, en ik wissel ook nog wel eens van studio, dus ik ben niet, ja. ik ben niet standvastig in dingen. Nee, uh, nou ja, dat maakt ook niet uit. Dat, dat, nee, ja, dat houdt een, dat, een beetje de spanning erin. Ja, dat is ook mijn ding en daarom ja. heb ik zoiets van, ja, een album weet ik niet of nee. dat wat bij mij past, überhaupt. Dus, en ik, ik uh, heb heel veel optredens ja. en dat is mijn kracht. Live zingen, live de mensen entertainen, ja, dat is Monique Hege. En dat ik nou. af en toe een singeltje uitbreng, dat moet ook ook een beetje in de picture te blijven natuurlijk. Ja. En het, het is leuk, maar uh, ja, goed, het kost ook heel veel tijd en uh, heel veel energie. Dus, okay. uh, ja en, ja, en ik ben in het weekend gewoon heel druk met optredens. Ja. En, uh, ja, door de week... ja, en door de week dan heb je eigen werk. Klopt, ja. Hey, Monique, ik, ik, uh, ik ga hem even lekker draaien, denk ik. Nou, is helemaal goed. Prima. En, ja. Ja, dan, uh, dan wens ik jou nog heel veel succes natuurlijk. En uh, heb je optredens vanavond? Nee, van het weekend ben ik vrij. Volgend weekend dan begint het weer. En dan uh, houdt het niet op uh, tot en met eind oktober zit ik elk weekend vol dan. Ah, oké. Okay. Nou, dan wens ik in ieder geval een, uh, een goed weekend toe. En uh, geniet ja, er lekker van. En, uh, ja, in ieder geval van je eigen weer, tijd. Ja. Ja. Hé, hey, ja, gaan we doen. We gaan hem draaien. En uh, ja, we horen je bij de volgende single. Ja, absoluut. Komt helemaal goed. Bedankt voor de promotie. Graag gedaan, hè. Oké. Okay. Hey, groetjes. Okay. Doei, doei. doei. Ik voel geen haat. Je hebt al verloren Mijn liefde en geld Was eigenlijk ook voor jou Dus je leugens Je was me niet trouw Plaats van Mike Homen en uh, ja, een wereldvrouw. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien. En uh, dat is uh, van uh, Rubia Morena. Die kennen we vast zelf al. De Spaanse klanken. En uh, ja, deze heet Rendezvous. Spiksplint is je nieuw. Gisteren binnen gehad, hier is die. of me, go back to bed, says a voice in my head, but instead of that, I sneak out of our bed, je sais, je suis en vous, pour un petit rendez-vous entre nous, mon chéri, I'm such a fool for you, for a petit rendez-vous, just as two, I'm such a fool for you, I I know it's so wrong, but I just need attention. So I change my clothes, leave a under the door, saying, "Please don't come chase me, boy. I'll be home soon." Just us, yes, just be on cue for a petit rendezvous entre nous, monsieur. I'm such a fool for you. I'm such a petit rendezvous just as two. Je sais, je suis pas bon dans ma tête, mais avec vous, c'est une fête, avec vous, c'est une fête. Je sais, je suis pas bon dans ma tête, mais avec vous, c'est une fête. Rubia Morena, yes, rendezvous. Deze is een nieuwe single. Gisteren binnengekomen. -M. We gaan verder met eh, Cornell. En het is, eh, ja, het is allemaal heel goed gekomen. Even raamden eruit en gaan zomaar door. Maar toch is het goed gekomen. Dat gaat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. Zie ook kanaal 40.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 geweest is, is geweest Vinden we het leven en een feest samen met jou het is toch nog goed gekomen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 but check dan Cornell en het is nog toch nog goed gekomen ja dit is Fede Kosten en dan hebben we het over de race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 Ja, Barry White was dit en Ken Kenenna of Your Love, babe. We gaan lekker verder en uh, jij bent daar, Brian Food. En natuurlijk gaan we eventjes bellen met uh, Christa Kerdijk. Yeah. you. op de kabel 104.5 En uh, ja, Zigo Kanaal 40 En we hebben natuurlijk, uh, zoals ik net zei Ja, Christa in de uitzending Christa Keerdijk Goedemiddag Ja, goedemiddag Ja, is het avond, ja nee, het is, het is nog steeds middag nog, nog een kwartiertje Ja, ik ben de tijd helemaal kwijt want ik, lig, ik zit lekker in caruela, dus uh... Ah. Ik ben, uh, lekker, uh, ben lekker een weekje weg, ik moest twee aardjes optreden. gelijk heb je. Ja, ik heb al, ik, uh, ik heb ja. al weer twee weken werk achter de rug, dus ja. ja. Ik, ben, ik ben het alweer vergeten ik moet alweer. Erg, uh, ja, nou ja, goed. Nee, hey. hoor, maar, uh, ik, ik zat al te wachten. Ik denk, die belt niet meer. Maar ik maak even tijd voor jullie, hoor. Geen probleem. Nou ja, ik, ik zeg het. Ik, ik heb er eventjes overheen gekeken. Ik dacht 17.45, maar goed. Geen probleem. Ik heb vakantie. Ja, zo. Ja. Je zit lekker op het terras, dus dat scheelt ook. Ja, zeker weten. En wat heb je voor je neus? Een frappino heb ik nu voor mijn neus. Want lekker een, een koude ijskoffie hebben we lekker. Het is helemaal vers gemaakt net. Oké. Okay. Dus uh, en dan gaan we het ook lekker... Uh, Even doen ze omkleden, gaan we even lekker naar de Tormelinos, denk ik, wat eten. Klinkt lekker allemaal. Ja, toch? Ja, ja zeker we weten. We gaan optreden en maandag hoef ik pas weer. Dus gewoon genieten. Oké. Okay. Ja. Waar we voor bellen is natuurlijk jouw nieuwe single. Jij ja. bent wat ik wil. Ja, klopt. En, klopt. Ja, vertel. Is dat, uh, is dat je privéleven, zeg maar? Of, uh? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. <lacht> nee. Maar je, je hebt wel wat, uh, wat je wil toch? Ik heb al wat ik wil, ja. ja ik ben vorig jaar mee getrouwd, dus. Uh, nou, ja, dat, dat bedoel ik. Dat, uh, nee, hoor. <laughs> dat, dat bedoel ja, ik, dus dat, dat is positief in ieder geval. Nee, hoor. Nee, nee. jij bent wat ik wil. Nee, ik, uh, ik heb uh, uh, contact weer gehad met mijn studio. Zoals ja. Louis, met Joris. Ik zei: Joris, ik wil. Uh, vorig jaar had ik natuurlijk een cover. Ja. Twee covers gehad en twee eigen nummers. Ik zeg: En ik wil, ik wil gewoon, nu wil ik uh, weer het voor mezelf. En gewoon het nieuws maar Hoe gaan we beginnen? Hoe gaan we het zoeken? Wat gaan we doen? Nou, dus, hij uh, zegt, ja, ik zeg, uh, ja wat, wat heb je in je hoofd? Nou ja, ik zeg, wat ik zelf heel erg leuk vind, want ik ben nog steeds zoekende naar een identiteit voor Christus, zeg maar, om liedjes te maken. Want ja, ja. ik ben natuurlijk een allround zanger, dus ja. ik, ben, ik ben zelf erg van de classics, van de uh, Arita Strangling, Donna Summer, dat soort muziek. Ja, ja, een beetje de jaren ja, 70 stijl, de Motown. Ja, maar dat ja. gaat gewoon niet, hè. Dus, ja. Uh, nou ja, dus van alles geprobeerd en... Uh, nou, dus, uh, Joris, uh, ik zeg tegen Joris, wat ik een heel leuk nummer vond, een beetje de stijl, omdat we ook met de zomer toe gingen, ja. uh, Monique Smit en uh, Wesley Klein, uh, je bent mooier dan mooi. Ja, ja, ja. uh, Hij zegt, nou ja, dan kom je bij tekstschrijver Hans Laus, daar werken wij toevallig mee samen en die zijn gaan bellen met elkaar en zie je de telefoon hebben ze wat in elkaar gezet. En ik kreeg uh, het nummer, het uh, demootje, toegestuurd, ik heb geen eens naar de tekst geluisterd, joh, dus, uh, maar het, ik, vond, ik vond het lekker klinken. ja. En uiteindelijk uh, is dat het geworden. Ja, dan ga je op een gegeven moment toch gewoon een de tekstruis. Ja, ik denk, weet je, ik zing het ook voor andere mensen. Dus dat, dat maakt allemaal niet uit. Ik hoef niet, uh, het hoeft niet tekstgebonden te zijn natuurlijk. Nee. Dus uh, nee, ik ben heel blij met het resultaat. Zo is hij eigenlijk uh, ontstaan. Ja, nou ja, soms, uh, soms is de, ja, de muziek genoeg, hè? Klopt, klopt. Het is natuurlijk een heerlijk, een fris nummer. Ja. Het is een, uh, een vrolijk nummer. Het is, het is niet een, een, een, eigenlijk een nummerale christen, want ik ben ergens van de uithalen altijd, hè? Ja, ja. ja, Ergens van uh, hoge ja, de hoge uithalen. Maar goed, het geeft niet. Ik bedoel, dit is, uh, dit is wel, denk ik, waar ik uh, op verder ga bouwen op dit soort Ja. Dus ik denk het wel. Want hij slaat me mij aan. Ik was gisteren hier in de Fond Boement optreden. Uh, er zaten uh, drie, drie jongens aan de bar. Ik denk dat ze een beetje achter in de twintig waren. En die ene die zegt, zing een je nieuw liedje. Ja. Ik zat een liedje mee te zingen. En dat is raar. Dat is ja. heel raar. Die anderen ook. En iedereen zegt, oh, wat een leuk nummer, wat een leuk nummer. En ik denk van, ja, nou, hè. Ja, dat is toch gezellig. Ik denk dat ik nu een beetje de, de, de, de stijl heb gevonden... Wat ik, ja. uh, waar ik nog maar een beetje in door moet gaan. Ja, uh, soms heb je inderdaad dat moment. En uh, ja, ik zeg, uh, ik zeg altijd, ja, als dat aanslaat... dan, uh, dan moet je er zeker mee doorgaan. Ja. En, en ja. als dat voor je gevoel ook uh, uh, klopt, dan uh, ja... Dan ja, kan dat kan haast niet anders. Uh, dat komt, en nou ja, nou, hij doet het voor de zin. goed. Alle radiocenters hebben hem opgepakt. Ja. Uh, hij, uh, ik liep uh, met de Gay Pride op te in Amsterdam. En toen liep ik even langs uh, café-Zientje. En er zit iemand, zit een paar buiten. Hé, hey, wat leuk, Christian, nummer is vandaag een frietje gedraaid. En ik denk van, ah, kijk. Weet ja. je? Dat, dat ja, dat doe je het voor. Je. Ja. ja, precies. Ja, dus, uh, ik, ben heel, ik ben heel gelukkig, ik ben heel blij. Ja, dan gaat het uh, om. Ja, ja, klopt. Nou, uh, ja, nou, moeten we natuurlijk gaan kijken wanneer er weer wat komt. Ja, want heb je al stiekem uh, uh, wat op de, op de plank of heb je al een idee? Ja, ik hoop, eind van jaar, maar we weten natuurlijk allemaal wat het kost. Hè. En ik ja. kost het natuurlijk allemaal zelf. Nou ja, we weten niet allemaal wat het kost, maar in ieder geval uh, voor de het mensen kost, die het niet uh, weten. Uh, uh, uh, uh, jij, jij weet wel waar ik over ja, ga. Ja, ja, ja. En je weet het gewoon niet. Ja, natuurlijk zijn er wel studiootjes waar je het met 1000 euro, maar daar red je ja. het gewoon niet mee. Nee, nee, nee. Sponsors, doen doet niet meer. Ik, uh, ik, uh, ik doe nou gewoon avond, ik verkoop mezelf als Christa en Friends. Ja. En uh, een deel daarvan, stop ik gewoon weer terug in mijn zin zeg maar wat ik betaal. Dus dan zie ik dat ook als een soort sponsoring. Leg ik ook uit bij de, bij de kroegeigenaren. Ja. En dat vinden ze gewoon een leuk initiatief. En mijn collega's ben ik ook eerlijk. Uh, ben ik ook eerlijk van jongens, dat doe ik. En ik doe weer wat voor jullie terug. Nou, en zo help je elkaar. Ja, want uh, uh, destijds had je natuurlijk ook uh, van, van die uh, ja, beginnende beentjes eigenlijk. En uh, een soort van crowdfunding. Uh -huh. Ja, en, en ik heb het eigenlijk. Uh, bestaat het eigenlijk in het Nederlands ook? Nee, volgens mij niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee. Ik ben uh, het in ieder geval nog niet. Uh, ik ben het nog niet tegengekomen, laat ik het zo zeggen. Nee. Nee, want ja. eigenlijk, uh, eigenlijk zou, uh, zou daar ook iets uh, voor moeten uh, komen. He, ja, door door sponsoring, wel, ja. dat ze dat, dat, dat een keuze mogen maken van ja, he, wie, gaat nou, uh, wie, wie gunnen we nou eigenlijk wel, de single of uh, een CD-album ja, ja. of, snap je? Maar weet jij, je, je zit voor de rest ook, heb hebben geen verplichtingen nu. En dit is gewoon eerlijk naar mijn collega's toe naar de kroeg eigenaar, ik heb gewoon een hele leuke, een, een hele mooie actieprijs, dus dan mochten de mensen van de horeca luisteren. Je hebt gewoon een leuk reisje wat ik, nu, wat ik vraag en dan neem ik drie, collega, drie of vier collega collegaartiesten mee ja. en dan uh, hou ik gewoon een leuke avond. Ja, en waar kunnen ze jou vinden? nou Wij, wij doen uh, momenteel alleen maar alles via social media, dus via Insta ja. en eigenlijk meestal via mijn zangeresprekkerk uh, pagina. En um, ja, mijn privépagina is niet vol. zit vol, dus af en toe kan ik er dus iemand bij nemen, maar eigenlijk staat het meeste gewoon allemaal op uh, zangeres is Christa Ik heb ja. telefoonnummer alles bij. Ja, natuurlijk op YouTube kunnen ze van alles vinden vanwege mijn televisies optredens. Um, mijn verleden met de band van de Telstars. In Noord-Holland weten een heleboel mensen dat ook wel dat ik daarin gezeten heb natuurlijk. Ja. Mijn vader, 25 jaar lang, dus ja, dat, dat zeg ik, er is heel veel voor mij terug te vinden. Ja. Dus, uh, het, uh, ja. Dan, dan, dan moet het goed komen. Dat, dat, dat denk ik wel, ja. En toch? Ja. Ja. Hey, ik bedoel, ja, uh, uh, ja je hebben tegenwoordig geen internet. Uh, nee, dat is ook zo, zeker weten. Dat is ook zo, dus ja. daarom. Nee, dus eigenlijk alleen maar via social media. En we moeten een weer van onze optredentjes hebben, hè, Want daar uh, zien de mensen je en dan... Uh, ja, dan word je ook graag weer teruggeboekt. Zo is het ook weer zo. Ja. Hé, hey, uh, zit er stiekem al uh, wat aan te komen dat je denkt van, nou... Uh, nou ja, we hadden het er net al over. Het kost aardig wat, uh, ja. maar, maar zit je toch uh, niet te denken van, joh, ik zou wel zo'n album uit willen brengen? En dat, uh, nee, ja. een album, nee, nee, nee, okay. nee, daar zoek ik wel een sponsor voor. Ja, nou ja, dat bedoel ik bij deze, bij deze. Ja, ja, ja. Nee, hoor, ik uh, ga gewoon nog even lekker, weet gewoon, en uh, ik wil gewoon geen koffer meer. Ik wil wel gewoon mijn eigen liedjes weer gaan maken. Ja. Ja, ja, ik kan zelf niet schrijven helaas. Maar uh, ik, het team wat ik momenteel nu al mee heb. Ik heb natuurlijk als label heb ik nu rood en blauw erbij. Ik heb natuurlijk, eh, uh, heb ik schoolpromotion. Ja. Dit is voor mij een heel nieuw team waar ik nu mee werk. Alleen, uh, Sonic Solution niet. Maar uh, Hans Lauwers, nieuw tekstrijder. Dus ja, ik vind dat dit is zo'n heel leuk team wat ik nu om me heen heb. En ik ga, weet je, als het goed is, is het goed. Dan gaan we daar gewoon op verder bouwen. En ja, nogmaals, ik hoop gewoon. We hebben wel gepraat, al ik ook gewoon eind van het jaar dat ik weer wat uit kan gaan brengen. En dan, uh, ja, dat gewoon twee keer per jaar dat Christa gewoon met een nieuwe single komt. En zo ook weer iets meer bekendheid op kan bouwen. Dat ze ja. van, hey, van, hé, bekend liedje. Oh, dat is van Christa, weet je. Dat, ja. Met, ja dat hey, sta, je, sta je nog op, op podia ergens? Uh, ja. Grote podia, kleine podia. Nou ja, um, ik heb op hele grote podiums gestaan de laatste weken. Ik heb op ja. hele goede muziekfeesten staan. Er staan natuurlijk ook uh, soms 5000 man voor me. Ja. En ik heb op het Leids Grachtenconcert dit gestaan in Leiden met een orkest van 80 man. Oh ja. En uh, daar ben ik om... Want uh, uh, de zangeres zonder naam had het jaar eigenlijk 100 jaar geworden natuurlijk. Ja, ja. Ja, en, uh, ja ik ben momenteel de nieuwe Leids zanger uh, zangeris zonder naam. Want ik ben weer gevraagd om... Uh, 29 september sta ik weer met dat uh, hele orkest in het Stadsgehoorbouw in Leiden. Ja. Dus, uh, en ik word nu ook aangekondigd als, ja, als het een nieuwe zanger is zonder naam van Leiden. Ik ga een hele medley met ze doen. Dus uh, dat zijn ook hele leuke dingetjes dat er allemaal weer aankomt. Uh, ja. Ik ben in contacten gelegd met een, een zanger van uh, Ancora. Die heeft mij, uh, die heeft mij uh, nou ja, eigenlijk... Uh, Benadert Patrick bedoel je? Nee, uh, Harm. Oh, oké. Okay. Van Ancora. Ja, de, ja. de kleinste, de grijste. Ja. En, uh, dus mijn werkterrein gaat nu richting uh, Drenthe, Zwobba. Dus ik, uh, ik denk dat ik, dat ik niet mag klagen. Dat ik gewoon echt leuke dingen heb. En ik heb natuurlijk gewoon mijn optredens nog, uh, ja, gewoon mijn met, met, met, met andere leuke optredens. Ik kom er komen nog een paar Christian en aan. En ik zit even met mijn mannen te kijken. vergeet ik nog uh, wat uh, groot op, uh, ja, Leiden heb ik net ook groen schat. Dus, maar, ja. de, de, dat zeg ik, er komen gewoon allemaal nog hele leuke dingen zelf ja. aan. En ik als zangeres mag ik zeker niet klagen met, uh, met mijn agenda. Nou, dus. Ik denk dat, het, uh, dat we het hier een beetje bij moeten laten. Ja, nou ik vind het hartstikke leuk. Ik, uh, ik, uh, ik had anders bij je in de studio geweest, maar dat ja. is helaas niet. Nou, de volgende keer beter. Zeker weten, zeker weten. Hey, geniet daar nog even lekker van, uh, van het zonnetje. Van de vakantie. Ja, jullie bedankt voor alle aandacht en heel veel succes met het programma. Hè? Is goed, dankjewel Christa. En succes! Oké, okay, dankjewel. Goedjes, tot de volgende Doei. keer! Hoi, hoi! Jij hebt alles, wat ik zo Christa Kerendijk, En uh, jij bent Wat ik wil. de titel van deze plaat, Christa Kerdijk. En jij bent wat ik wil. Zo, we gaan naar het nieuws van 6 uur toe. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, natuurlijk. Want zo direct ben ik terug bij u. Tot en met de klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9. Op de FM. En op de kabel 104.5. Zie kanaal 40 en www.zfm-life.nl. Wilt u meekijken kijken en luisteren in de studio? Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur. Many